Tijdens het concert voeren violisten Janine Jansen en haar vader... voormalig Domkerkorganist Jan Jansen... onder meer een selectie uit van twee werken van William Croft en Georg Friedrich Hendel. De componisten schreven de werken in 1713, ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht. Op 11 april is het precies 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd getekend. En daarmee kwam een einde aan een lange reeks Europese oorlogen... waaronder de Spaanse Successieoorlog. En dan het weer, komende nacht helder, droog. Het wordt 3 tot 7 graden onder nul. Morgen vanuit het westen bewolkt en later in het midden en zuiden winterse neerslag. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn, met Twan van Peperstraten. Van tot 11 uur is dit langs de lijn met de manager van de Blanco Wielerploeg. Die zegt openheid van zaken te geven. Met name over het uitschrijven van medische verklaringen... voor het gebruiken van het verboden middel Cortison. Nou ja, openheid? Op welke renners en welke koersen gaat het? Ja, daar kan ik niks over zeggen. Dat lijkt me duidelijk. Het Formule 1 seizoen gaat weer beginnen. We gaan uitgebreid vooruitkijken. Want dit weekend gaat de droom van Guido van der Garde. Letterlijk van start. Ik heb er al veel geoefend en de start verliep eigenlijk heel erg goed met de test. Ah, ik ga er wel redelijk, redelijk voorzichtig in en niet als ik kamikaze, neem. Verder volgen we de wedstrijden vanavond in de Europa League... en we komen te spreken over de tegenvallende prestaties van de Engelse club... in met name de Champions League. Dat en een opmerkelijk verhaal over een Amazone... die met haar paarden muurvast stond in de Franse sneeuw... tot 11 uur in Langste de Lijn. De Rabobank wielerploeg heeft sinds 2008... 14 medische verklaringen uitgeschreven... voor het gebruik van het verboden middel Cortison... Dat heeft de leiding van Team Blanco, de vroegere Raboploeg, bekendgemaakt. De plotselinge openheid is opmerkelijk, maar is het wel openheid? Collega Vlado Herenofsky ging langs bij de manager van Team Blanco, Richard Plugge. En hij verklaart waarom de ploeg met het lijstje naar buiten is gekomen. Naar aanleiding van Rasmussen. Vorige week stond er uh, her en der in de media. Uh, ja, gebruik, veel attesten uitgeschreven. Nou, het, toen dacht ik van, goh, uh, waar hebben we het dan over en uh, waar gaat dat dan over? En toen hebben we dat uitgezocht. En uiteindelijk blijkt het in uh, vijf jaar om veertien attesten te gaan die, uh, die mensen nodig hebben. En het is via een onafhankelijke specialist gegeven. Dus, uh... Is dat nou veel of weinig, veertien attesten? Nou, ik heb begrepen dat dat uh, in een gemiddelde huisartsenpraktijk uh, in een veel kortere periode uh, het aantal van veertien uh, wordt uitgeschreven. Eh... Uh, ja, ik denk dat het niet veel is, maar goed, dat laat ik graag aan de experts over om daar een oordeel over te vellen. Waarom komt dit nu pas naar buiten? Nou, omdat het vorige week een issue was of werd bij de zaak Rasmussen, bij de rechtszaak. De Rasmussen die riep van alles daarover en toen dachten wij dat zoeken we uit. Wij zijn met Blanco willen we een transparante en open ploeg zijn. Uh, dus ik wil dat uitzoeken en dan ook naar buiten brengen. En die attesta, ging dat nou om echt zieke, zwakke, geblesseerde renners, of is het toch ja, een geoorloofde manier om dan maar vals te spelen? Nou, we laten, als een renner iets heeft, dan gaat hij naar een onafhankelijk specialist. Gewoon uh, keel, neus en oorarts, of, een, uh, of iemand die gespecialiseerd is in, in schouders of in knieën, waar ze dan een last hebben. En die schrijft dat attesta. En uh, dan wordt een renner ook behandeld hè, daar, daarmee. Uh, en dat attest heeft hij vooral voor als na de behandeling, als hij weer mag fietsen, uh, uh, het nog in zijn lichaam zit, Want het zit, vrij lang blijft het in je, in je lichaam zitten, uh, heb ik begrepen. Uh, om dan te kunnen overleggen, ja maar toen en toen heb ik een, uh, heb ik een kuur uh, nodig gehad voor die en die blessure. Om welke renners en welke koersen gaat het? Ja, daar kan ik niks over zeggen, Dat lijkt me duidelijk. Want uh, het gaat hier uh, om uh, individuen. Medisch beroepsgeheim ook? Nou ja, ook dat, zeker ja. Ja. Gaat het ook om renners die nu uh, onderdeel zijn van de Blanca Passagna? Nou, laten we niet te veel op individuen ingaan. We hebben gewoon dit: hè, dit is over vijf jaar is dit wat, we, wat we kunnen zeggen. En uh, dit, is denk ik al, al, dit gaat al heel ver. En het kan nu niet meer, want de UCI heeft een uh, nieuwe regel ingesteld. En dat is: uh, als je het nodig hebt, dan ben je klaarblijkelijk zo geblesseerd of zo ziek. Dan moet je acht dagen uit koers. En het kan dus niet meer uh, zo zijn dat mensen met zoveel uh, of zoveel renners aan de start staan van wedstrijden. Ja. Slotpunt, de naam Rasmussen is al gevallen. Hij liep vorige week helemaal leeg. En hij zei toen ook in een half uh, wijzing dat hij ook wel eens was geholpen door uh, Dion van Bommel. Mm. Uh, jullie ploegarts. Uh, vorige week zei je, ja, dat was toen een verrassing voor jou. Hebben jullie inmiddels gesproken met elkaar? Zeker. En we zijn ook uh, samen naar uh, Herman Ram geweest, de dopingautoriteit. En uh, nou, dat is allemaal heel duidelijk en uh wat daar aan de hand was, of eigenlijk niks. Uh, want er is geen aanleiding om, uh, om verdere maatregelen te nemen. Dus ja, uh, ook, ook op dat vlak weten we weer hoe we de waarde van de, van de woorden van Rasmus we in moeten schatten. Dus dat is uitgesproken, dat heeft geen consequenties voor die handverborgen? Nee. Collega Vladov Janowski in alle vroegte in gesprek met de manager van Team Blanco, Richard Plugge. Ja, de Europa League. Eerder kon u al horen op Radio 1 hoe Tottenham Hotspur zich plaatste voor de kwartfinale. Ternau en Oud. 4-1 verlies tegen Inter. Na verlenging. Bijna een sensatie. Eerder in Engeland wonnen de, uh, de Spurs al met 3-0. Um, richten wij ons nu op uh, de andere wedstrijden. En daarbij ook een Engelse club. Chelsea tegen Steaua Boekarest. Boekarest. Ja, hoe gaat het met de winnaar van de Champions League? Ja, niet zo best, want het staat daar 1-1. Er zijn nog twee doelpunten nodig voor de ploeg uit Londen om een rondje verder te komen. Tegen een toch verrassende Steaua, de oud-tegenstander van Ajax. De gelijkmaker kwam overigens op naam van een speler Grigires. zeg ik maar even voor het gemak. Die ook tegen Ajax in Roemenië het tweede doelpunt binnenknalde. Die kan er dus wat van. En het is helemaal niet uitgesloten dat Chelsea... Dit toernooi ook gaat verlaten zoals het al de Champions League heeft verlaten. Uitgeschakeld voor de landstitel. Natuurlijk is er aan het begin van de tweede helft. Want er wordt net weer gespeeld in Londen. Druk van Chelsea. Maar dat is echt nog geen garantie voor een rondje verder richting de kwartfinales. Want daar hebben we het dan over. Eerder op de avond al Rubin Kazan verder zien gaan. Dat duurde heel lang. Eerste wedstrijd 0-0 tegen Levante. Uiteindelijk 2-0. Daar kwam wel een verlenging aan te pas. Ook zeer spectaculair. Zenit Sint-Petersburg. De nummer 3 van Rusland tegen de nummer 2 van Zwitserland. Klein verschilletje met de koploper daar. FC Basel. 2-0 voor Basel toen een strafschop van Alexander Vrij... in de eerste wedstrijd in de 94e minuut zeer belangrijk gebleken. Want Zenit wint thuis met 1-0. Maar dat is niet genoeg. Een helft tegen 10 Zwitsers. Een strafschop. 4 minuten voor tijd voor Zenit. Maar blijkbaar mocht het niet zo zijn voor de Russen. Want ze gingen eruit. Net dus als Inter. Newcastle United. De ploeg van uh, Guus Hiddink. De tegenstander. Anzi Magharskala. Nog altijd is het daar 0-0. Benfica op voorsprong. Op bezoek bij Bordeaux won ook de eerste wedstrijd al de ploeg uit Portugal. Dus dat ziet er goed uit voor Benfica. En Lazio binnen de kortste keren 2-0 voor tegen Stuttgart. Binnen acht minuten nadat de Italianen uit Rome de eerste wedstrijd ook al met 2-0 hadden gewonnen. Die gaan dus wel door. Een Venerbahce tegen Vitoria Pielsen. Dat staat 1-0 na een doelpunt van een 19-jarige invaller voor Fenerbahce. Waar Kuit in de basis staat. Eerder ook al 1-0 in Tsjechië. Dus wat dat betreft lijkt Fenerbahce ook wel aan de goede kant van de score te zitten. Ja, en als je er dan nog één ding uitpikt. Bijvoorbeeld FC Basel. Bijvoorbeeld de goede prestaties van Stejaua. Dan geeft dat misschien de Nederlandse burger nog een heel klein beetje moed. Dat Roemenen en Zwitsers tot ver kunnen komen. Aanval van Stejauwa in een ook goed, Maar het blijft 1-1 in Londen. Dankjewel Ragnar, straks meer in Langste Lijn, nu gaan we het hebben over Formule 1 want de fans slapen deze dagen slecht ze zijn nerveus, want aanstaand weekend gaat het spektakel weer van start het Formule 1 circus is neergesteken in Australië waar zondag de eerste race wordt gehouden op het stratencircuit van Albert Park en we gaan uh, daarover praten met onze nieuwe Formule 1 man hier op Radio 1 Louis Dekker, Louis goedenavond Dag, ja, merk je dat dat Formule 1 wereldje uh, dat, dat de spanning weer zo toeneemt ja, het is een beetje traditie hè? Australië dan gaat het kriebelen, want dan heeft iedereen verplicht een maand, maand of drie rustig aan moeten doen. Dan is er een hoop spierballentaal geweest. Van wij zijn de beste en we zijn veel beter dan vorig jaar. En we hebben de zaken nog beter voor elkaar dan vorig jaar. Dat zeggen ze allemaal in koor. En komend weekend gaan we merken wie dat allemaal heeft gezegd... met enige realiteit in de zin en wie heeft ze te bluffen. Zo meteen gaan we het uitgebreid hebben over de Nederlander in de Formule 1... Guido van der Garde. Eerst maar eens even de mondiale top. Wie zijn komend jaar de favorieten? Ja, het zou ontzettend voor de hand liggen om te zeggen... Vettel drie keer achter elkaar wereldkampioen, die zal het dan wel, dan wel weer worden. Het is natuurlijk enorm koffiedik kijken, want we weten nog niks. Er is nog niet maximaal uh, gekwalificeerd. Hè. We merkten eigenlijk pas zaterdagochtend hoe snel iedereen echt is. Ik zet op dit moment wel, als ik geld ergens op zou zetten... veel geld op Fernando Alonso. Omdat hij al heeft gezegd... Uh, we staan er veel beter voor dan vorig jaar. 200% beter, zegt hij? 200% zeg beter, ja. Nou ja, dan kun je ook zeggen, dat is ook niet zo moeilijk. Want vorig jaar stonden ze er heel slecht bij aan het begin van het seizoen. Uh, maar als je nu nuchter kijkt hoe hij vorig jaar heeft gepresteerd... met een Ferrari die bepaald niet de beste van het veld was... vriend en vijand, er zijn veel mensen die geen vriend van Alonso zijn... maar zelfs zij zeggen, hij heeft wel een heel goed seizoen gedraaid hoor. En hij heeft eigenlijk op een, een miraculeuze wijze de spanning in het kampioenschap gehouden. Dus nou, die 200% geen bluf, maar een goed werk van de mekanikers. Ik zou zeggen, als, als Ferrari goed start... dan uh, zou het wel eens zo kunnen zijn dat de top van Red Bull misschien ook achter de rug is. Maar we weten het pas over een tijdje. Ja, en, en Vetter en zelf trouwens, die zegt geen enkel idee te hebben waar die staat. Nee, leuk hè? Is, is dat geloofwaardig? Ja, dat is een beetje, beetje raar hè. Natuurlijk weet je, ja, niemand weet waar die staat. Het is aan de ene kant ongelooflijk logisch om dat te zeggen... Maar iemand die zo heeft gedomineerd de afgelopen jaren... en die toch de ster is van de afgelopen drie jaar... die mag je toch wel iets zelfverzekerder horen praten. Daar zou je toch eerder van hopen dat hij eerlijk zegt... nou, we, we horen wel bij de top drie dit jaar. En hij maakt zichzelf wel erg klein nu. En naast die twee, naast Alonso, naast Vettel... moeten we nog rekenen op Weber, op Hamilton? Weber lijkt me uitgesloten. Ik denk dat hij aan zijn laatste jaar begint. En Weber is ook eigenlijk... Inmiddels wel gewoon echt keihard tweede coureur bij Red Bull. In het verleden werd dat nooit zo uitgesproken. Maar ja, Webber uh, lijkt me niet. Die mag af en toe een race winnen. En die moet zorgen dat anderen, de concurrenten, geen punten scoren. Uh, maar nee, kampioen, nee. Massa ook niet bij Ferrari. Bij McLaren is het een ander verhaal. Daar hebben we Jenson Button. Die natuurlijk nu ineens eigenlijk echt eerste rijder is. Sergio Perez na, naast zich gekregen. Maar Button is verlost van Hamilton als ik het zo mag zeggen. En dat kan ook wel eens bevrijdend werken. Ja. Want dat biedt natuurlijk perspectief. En ja, Van Button weet je dat het een hele nette coureur is. Er komen dit jaar weer nieuwe banden. Daar heeft iedereen verschrikkelijk moeilijk mee op dit moment. Dat is vaak het moment dat Button ineens als een konijn uit de hoed komt... en ineens veel sneller is dan de rest. En zie je nog outsiders die misschien niet aan het einde... van, van, van, van het hele wereldkampioenschap bovenaan staan... die maar wel gaan verrassen komend jaar. Een aantal races gaan winnen? Ja, dat moet Kimi Raikkonen doen. Hè? Dat wil ook iedereen. Want op de een of andere manier... vindt iedereen het leuk als Raikkonen wint. Omdat er dan altijd gekke dingen gebeuren. Het is geen, het is geen prater. Het is, laten we zeggen... geen woorden, maar daden. Maar het is absoluut een coureur... die er uitspringt. Waarvan iedereen hoopt dat hij, dat hij weer dingen laat zien... die eigenlijk niet kunnen. Dat heeft hij vorig jaar al een beetje gedaan. De stille verwachting is toch wel... dat hij af en toe de vreemde eend in de bij gaat zijn. En ineens... Vooraan rijdt in een auto waarvan je denkt. Hey, dat kan niet, dat is helemaal niet de beste. Maar ineens is hij er dan. Dus Rijkonen, verwacht ik wel. En uh, voor de rest, ja, kijk niet raar hoor. Het is ongelooflijk onvoorspelbaar geworden: de Formule 1. He, de tijd dat je wist, we hebben een Ferrari, we hebben een McLaren, uh, we hebben misschien nog een derde kans hebben, en dat was het wel. We hebben jarenlang natuurlijk de hegemonie van Schumacher gehad. Maar die, die trouwens nu definitief gestopt Dus is, die, ja, daar, daar okay, zijn. Dat, ja, dat is echt klaar. Die uit de hoge route, nee. Ja, Lewis Hamilton heeft de plek van, van Schumacher uh, gepakt. Hè. Die is nu uh, naar Mercedes gegaan. Het blijft een lastig zinnetje hoor. Vertrekken van McLaren Mercedes naar Mercedes. Maar het is echt een ander team. En Hamilton maakt zichzelf ook klein nu. Want die zegt: ja, dat team dat had grote plannen drie jaar geleden. Maar ze zijn er nog steeds niet. Dus ik ga nu proberen, alla Schumacher, om een team dat het moeilijk heeft bij de hand te nemen en naar overwinningen te trekken. Nou ja, het kan natuurlijk ook zo zijn... dat het team er stiekem heel goed voor staat na drie moeilijke jaren. En dan heeft hij ineens, maar dat weten we ook pas over een tijd... een hele mooie overstap gemaakt. Van die ervaren mannen even naar de debutanten. Uh, naast Van der Garde zijn het er nog vier dit jaar. Um, vijf, opmerkelijk veel. Uh, is dat trouwens niet gevaarlijk, vijf, in, in de veld van 22? Ja, dat, ja, dat wil in de eerste races nog wel eens uh, links zijn. En vergeet één ding niet, we hebben ook nog die rare Fransman... die vorig jaar een paar keer geschorst is, of bijna geschorst. Hè? Het, uh, er is nogal veel gebeurd afgelopen jaar. Toen waren er niet zoveel uh, debutanten. Maar Romain Grosjean, de naam zal je nog wat zeggen... want Romain Grosjean vloog de hele tijd langs en was nogal wild in de eerste ronde. Nou Van debutanten wordt vaak gezegd... Uh, die moeten de kat uit de boom kijken... maar dat is in de Formule 1 heel makkelijk gezegd... en heel moeilijk gedaan. Uh, dus iedereen wil natuurlijk als een dolle op die eerste bocht... en dan zeggen ze wel van tevoren... we doen het in het begin even rustig aan. Maar dat gaat natuurlijk helemaal niet in de Formule 1. Dus je hebt straks een kwart van het veld redelijk onervaren. Dat is best veel. Ja En zit er dan nog eentje bij waarvan, je, waarvan we later zeggen... Hey, die begon toen in 2013... Ja. En ja, welke is het? Ja, nou, dan denk je Guido van der Garde, hè? Nou ja, dat zou mooi zijn als je dat nee, zou ja, zeggen. Nee, ja, ik, ik, ik, ik gun het hem van harte, maar ik zeg Valtteri Bottas. Bottas. Bottas. Dan Williams, Finland, snelle jongen. En een van die schaarse talenten die het niet moet hebben... van 25 miljoen uit Venezuela of Mexico... maar die het echt op talent voor elkaar heeft gekregen... en die eh, eigenlijk door de hele Formule 1-wereld... door alle journalisten, door alle volgers wordt gezien... als degene die het echt verdient dat hij in, niet alleen in de Formule 1 zit... maar ook heel snel bij een topteam gaat belanden. Vijf, Bottas. vijf debutanten, Bottas dus de ene. En, en, en een andere van die vijf is dus Guido van der Garde. Ja. En dan toch een beetje de vraag... wat mogen we van hem komend seizoen verwachten? Niet veel. En dat doet hij zelf ook hard aan mee. Guido zegt, uh, ik ken mijn plek. Het team is jong, het team is onervaren. Het team heeft nog nooit punten gescoord. Dus als ik een punt scoor dan vier ik dat als een overwinning. Dus uh, hij maakt zichzelf, het is wederom de herhaling... hij maakt zichzelf klein, hij kent zijn plek... hij wil vooral geen verwachtingen scheppen die hij niet uh, kan waarmaken. En uh, nou, een paar dagen geleden heb ik nog met hem gesproken... een vooruitblik op het uh, seizoen. Geheel in stijl ben ik bij hem in de auto gekropen... maar dan wel een met een topsnelheid van 170, 180. Zo, dat is even afkikken, hè? In een gewone huistuin- en keukenauto. Ja, zeker. Helemaal wat je gedaan hebt, Ja, dat is zeker afkikken. Ben je nou een hele pittige chauffeur? Normaal op de wegen? Nou, ik hou wel van doorrijden. Dat sowieso wel. Maar ik ben wel voorzichtig. Het cliché is natuurlijk, wij denken allemaal, die heeft iedere week een bekeuring. Op de A2. Of elders. Eigenlijk moet je eerlijk zeggen dat ik wel mazzel heb dat ik, dat ik nu in Amsterdam woon. Dat ik de auto weinig gebruik. Als het goed weer is, pak ik gewoon een scootertje. Dus ik krijg je weinig bekeuringen. Maar ik had er vroeger wel redelijk wat, ja. Dat hoort bij het vak? Ja, dat, dat zit in het bloed, hè. Hoe komt dat eigenlijk, dat het in het bloed zit? Nou, dat denk ik dat het van mijn ouders komt. Mijn vader was vroeger uh, ook autokeur En uh, wel, wel een beetje op een laag, uh, laag, laag categorie. Ja, we kennen hem ook niet meer, hè, uit de boekjes. Nee, ik denk dat hij nooit in de boeken gekomen is. Hij reed altijd woensdagmiddag de zomercompetitie en hij won elke race. Hij was wel een spectaculaire rijder. Maar op een gegeven moment was het budget op en, uh, en toen moest hij gaan, gaan werken. En, uh, nou, een paar jaar later heeft hij mij in de kart gezet. En als je iemand in de kart zet, dan weet je wat er gaat gebeuren? Ja, dan, uh, <laughs> dan weet je zeker wat er gaat gebeuren. Dan word je last. En je wint een paar races naar een Nederlands kampioen, Europees kampioen, wereldkampioen. Ja, dan, dan gaat het natuurlijk gekke werk worden een beetje. Maar dat is wel fantastisch. Je weet sinds een paar weken dat je droom uitkomt. En dat is redelijk op het laatste moment gebeurd eigenlijk. Ja, dat, dat was wel een, uh, een lastige periode. Het was niet altijd makkelijk. Maar goed, weet je, ik heb altijd vertrouwen gehouden. En ik heb altijd de knop omgezet. Vanaf 1 januari heb ik gezegd, jongens, ik ga, ga kerk trainen. En ik zorg dat ik heel fit ben. Nou ja, op een gegeven moment dan, dan hoor je natuurlijk van je manager. Ja, het gaat de goede kant op, dit en dat. En ja, dan een paar weken later dan, uh, dan krijg je het goede nieuws. En uh, ja, dat is, uh, ja, dat was natuurlijk wel even... Uh, Even springen en gieren en brullen. Het seizoen staat op het punt van beginnen. Je droom staat op het punt van beginnen. Heb je al enig idee waar je staat, zelf en met het team? Nou, dat is nog redelijk moeilijk te zeggen. Maar goed, ik denk dat het best wel uh, lastig kan zijn in de eerste paar races voor ons. Het is ook heel opvallend dat de teambaas al heeft gezegd... aan het begin van het seizoen verwacht niet te veel van ons. Dat is heel erg ongebruikelijk in de Formule 1. Om aan het begin van het seizoen te zeggen... We hebben tijd nodig. Ja, dat hebben we zeker. Ik bedoel, kijk, je moet niet vergeten dat Ketom steeds een jong team is. Uh, er komen steeds meer mensen bij. Uh, onze CEO die, die gaat straks echt de juiste mannetjes op de juiste plaats inzetten. En ik weet zeker dat we dan goede stap in de goede richting gaan maken. De eerste vier races zullen we wat moeite hebben met, uh, met waar we staan. Maar vanaf uh, Europa-race in Barcelona krijgen we een grote update... Dus ik hoop dat die goed gaat werken en dat we dan een goede stap in de goede richting kunnen gaan maken. Dus als de Formule 1 naar Europa komt, dan gaat het echt beginnen. Dan gaat het beginnen, heel. Ja. Eén ding zal heel anders zijn hè, dan de afgelopen jaren. Je bent ineens de beginneling, de rookie. En ook niet de snelste wagen van het veld. Dat wordt in de spiegels kijken. Ja, dat zal best wel eens kunnen. Ik bedoel, uh, dat zou je wel even moeten leren hoe dat allemaal gaat verlopen. Maar... Ja, dat ben je niet meer gewend, toch? Nee. Maar Stond je voorin, heb je goede kwalificaties en kon je races winnen. Maar dat gaat dit jaar niet meer gebeuren. Nee. En één beeld willen we natuurlijk niet zien. En dat is? Achterblijver van de garde die een koploper van de baan kegelt. <laughs> nee, dat gaan we niet doen. Voor mij is het belangrijk om gewoon lekker veel te leren. Vooral de eerste paar races. En vooral de eerste paar races uit te rijden om de ervaring op te doen. En, en van daaruit... Uh... Ja, dan dan gaan, moeten we gewoon een beetje gaan knallen en zien wat, wat je kan doen met die auto. Vind je het vervelend dat je eigenlijk nu al weet dat media na je eerste races gaan zeggen... ach, die van der Garde die hobbelt een beetje mee erachterin? Dat zal me denk ik niet storen. Ik bedoel, uh, uiteindelijk, uh, ik werk er keihard kei voor. Ik heb een teamgenoot die een jaar ervaring heeft. Daar moet ik van leren. Vooral de eerste paar races. Het is ja. ook je belangrijkste tegenstander. Hè? Ja, zeker, zeker. Dus je moet na een paar races proberen hem te verslaan. Zowel in kwalificatie als in de race. Dus als je dan twintigste wordt, is het belangrijkste: hij moet eenentwintigste zijn. Ja, uiteindelijk wel. De eerste paar races zal, zal lastig worden, omdat hij het al, al het hele spelletje kent. Maar goed, voor mij de taak is om, om zoveel mogelijk te leren en stappen in de goede richting te gaan maken met het team samen ook. Ik denk dat de verwachting niet te hoog moet zijn. Je moet niet verwachten dat we elke race de top 10 gaan rijden. Heb je al nagedacht over je eerste start? Gaat dat behoudend, voorzichtig, heel houden of werkt dat niet zo? Nee, nee. nee. Formule 1 is toch een ander verhaal als, uh, als GP2. Met Formule 1 komt er veel meer bij kijken. Met je twee pedaaltjes op het, uh, op het stuur en dat is een koppeling. Ja. Dus ja, dat is ook allemaal weer nieuw. Maar goed, weet je, ik, uh, ik heb er al veel geoefend en uh, de start verliep eigenlijk heel erg goed met de test. Maar ik ga er wel redelijk, redelijk voorzichtig in en niet als een kamikaze, nee. Ja, Guido van der Garde. Zondag gaat het dus beginnen daar in Australië... op uh, Albert Park voor uh, hem in de Formule 1. Ja, Louis Dijk, ik vind hem wel heel bescheiden, hoor. Ja, hij kent zijn plek, hè? Ja, ja is, is hij altijd zo geweest? Nee, nee. Maar hij is wel uh, een debutant met een gebruiksaanwijzing. Hij is 27. Dat is best oud. Dan kun je zeggen, goh, wat heb je er lang over gedaan? Dat is één kant van het verhaal. andere kant van het verhaal is, hij is wel wat ouder en wijzer geworden. Hij heeft dingen meegemaakt in zijn leven. Hij heeft misschien wel de rust om er allemaal van een afstand net even wat relaxter tegenaan te kijken. Het, het kan zijn voordeel zijn dat hij, uh, dat hij gewoon wat relaxter is geworden. En ik kan het erg, voor zover ik dat kan inschatten... aan een merken dat hij goed in zijn vel zit. Hij zegt om de havenklap dat hij fitter is dan ooit. En hij, hij oogt ook zelfverzekerd en heeft zo'n air van... jongens, laat maar komen. Ik ga ervan genieten. Ik ga rustig aan doen. Ik ga geen gekke dingen doen. Ik weet ook dat ik bij een team kom waar eigenlijk niet zoveel van me verwacht wordt. En op de een of andere manier heb ik, heb ik het gevoel dat die jas hem wel past. Ja, hij had ook een beetje de air kunnen uitstralen van uh, hier sta ik en uh, ga aan de kant als ik in de buurt kom. Ik bedoel, ja, wat dat nee, betreft, dat, ja. Uh, dat hoor je hem niet nee. zeggen hoor. Nee. Hoe, hoe is er trouwens in het circuit gereageerd op, op zijn komst in de Formule 1? Ja, dat hangt er heel erg vanaf van, van, van wie je dat wil horen. Uiteraard uh, politiek correcte teksten, daar hebben we geen gebrek aan. He, iedereen zegt oh leuk dat hij erbij is en welkom in het team en bla bla bla. Tegelijkertijd is er ook wel kritiek geweest, vooral van Lewis Hamilton die eh, eigenlijk toen van de garde werd aangekondigd al zei oh dat betekent dat Kovalainen er niet meer bij is. He, hij heeft die plek ingenomen. En ja, Hamilton vindt Kovalainen een echte coureur en een coureur die het niet moet hebben van sponsors en budgetten en dat soort dingen. Dus uh, de, de, de opmerking van Hamilton was hard aan het adres van. Van de Garde, Omdat Van der Garde wordt geassocieerd als... in de Formule 1 noemen ze dat een P-driver, Iemand die alleen maar een plek in de Formule 1 heeft... omdat hij een zak met geld heeft aangeboord. Die tweedeling is er nog steeds? Ja, ja en je ziet wel heel erg dat, dat uh, het niet meer zo is in de Formule 1... dat je met talent er vanzelf komt. Dat is nooit zo geweest, overigens. Maar nu merk je ook wel heel erg dat teams het moeilijk hebben. Uh, het is overal in de wereld uh, moeilijk met economieën en geldstromen. Ja, dat, het gaat allemaal niet vanzelf. En er zijn teams die gewoon echt keihard miljoenen, no miljoenen nodig hebben om te overleven. En in zekere zin kun je zeggen, daar heeft Van der Garde slim gebruik van gemaakt. Ja, jij bent een autosportliefhebber. Je zit natuurlijk al jaren een beetje in, in die Formule 1, volgt dat. Merk je ook, dat, omdat er nu een Nederlander mee gaat doen, dat het veel meer leeft? Nog niet echt, nee, nee. En hoe komt dat nou? Ja, hij rijdt niet voor Ferrari, niet voor McLaren. Hij uh, uh, gaat natuurlijk vooral achter in het veld proberen iets te laten zien... nou, daar gaat niet meteen het hele land van op de kop staan. Maar goed, dat kan natuurlijk heel, heel, heel snel veranderen. Wat ook speelt, en dat, dat helpt hem niet... is dat Formule 1 in heel veel landen, en ook in Nederland... inmiddels achter de decoder zit. Oftewel, je moet je best doen om die race te bekijken. Uh, dus het zal wel even duren voordat het land in alle staten is... omdat Guido van der Garde een tiende plek scoort. Ja, we wachten af hoe dat allemaal gaat het uh, komende seizoen. Natuurlijk zijn er uh, vele mensen die adviezen geven aan hem. En uh, sommige mensen die hebben ook recht van spreken. Wat denken bijvoorbeeld van de man die in 2005 en 2006 11 Grand Prix reed. Robert Doornbos. Nou ja, als een eigen jongensdroom heb ik het beleefd natuurlijk. Mijn, uh, mijn, uh, mijn debuut in de Formule 1. Dus ik, ik kan me heel goed voorstellen wat er door Guido's hoofd is gegaan... toen zijn sponsor eigenlijk uh, het voor elkaar heeft gekregen om al minder stoeltjes te krijgen. Want... Wat is er door zijn hoofd te gaan dan? Nou, ik denk een uh, euforische staat van, uh, ik heb het bereikt, je bent daar. En, uh, en nu, daarna kan je gaan focussen op van, oké, okay, hoe kan ik het maximale eruit halen. Maar überhaupt gewoon zorgen dat je naam op die entry-list komt. Dat je dus bij die twintig beste coureurs van de wereld staat. Uh, je naam, Guido van der Garde, tussen Kimi Raikkonen, Alonso, uh, Rosberg, Hamilton... Ja, dat is, een, uh, dat is denk ik een jongensdroom voor hem. En uh, ik weet het uit eigen ervaring. Voor mij was het niet gewoon een jongensdroom. Dat ik uh, Michael Schumacher uh, op, dezelfde, op dezelfde baan, op hetzelfde circuit... in, de, in dezelfde ronde uh, tegen kon komen. Um, is dat ook tegelijkertijd misschien wel zijn gevaar? Ja, je moet ook niet te lang bij stilstaan. Je moet er niet rondlopen als, als een kip die alleen maar loopt te springen... en blij dat hij Formule 1 coureur is. Nee, je bent blij. Uh, dan uh, daar ga je van genieten. Met je, waarschijnlijk alleen met je vrienden en familie... als ik het uh, kijk naar mijn eigen situatie. En dan... Uh, ga je terug naar de orde van de dag en dat is gewoon Formule 1 is topsport. Uh, dat betekent vijf, zes uur per dag trainen, goed eten, goed slapen. Um, helaas veel reizen, maar voor je sponsoren, want dat hoort erbij, want dat, maar dat vreed wel veel energie. Um, en, en gewoon zorgen dat als je in die auto zit met je helm op, dan zit je gewoon in je eigen wereld en dan bestaat Formule 1 ineens niet meer. Dan heb je gewoon een auto waar je maximaal mee moet scoren en dat is wel belangrijk. Wat dacht jij toen je hoorde dat Caterham hem in die auto wilde zetten? Ik, nou, het was geen uh, wereldgeheim meer. Ik bedoel, ik, ik ben nog vaak betrokken bij de Formule 1. En, uh, en uh, ik hoorde ook de paddockgeruchten. Uh, en Guido probeert het natuurlijk ook al jaren. Hè. Hij heeft natuurlijk in de GP2 heeft hij best lang gezeten. Dat is een klasse onder de Formule 1. Uh, ik zelf heb daar één jaar in gezeten. Uh, ik kon me gelijk bewijzen wat racers kunnen winnen. En toen kon ik doorgroeien naar de Formule 1. Uh, Guido heeft dat niet kunnen doen. Dus hij moest wachten, wachten, wachten... tot die kans wel kwam. Uh, en dat is ook gevaarlijk geweest. Want als je dan niet meer presteert in GP2... Ja, dan ben je ook niet meer interessant voor die Formule 1-teams. Uh, het is Guido wel gelukt uiteindelijk. En uh, uh, ik denk dat McGregor een fantastische sponsor is... om, om op dat niveau mee te kunnen draaien. Um, zij kunnen ook een soort businessmodel daar aan hangen. Natuurlijk van de merchandising en noem maar op. Ja, dat hoort er eenmaal allemaal bij. Je hebt een soort driehoeksverhouding met het team, de rijder en de sponsor. En die moet gewoon gezond zijn. Uh, en dat is hij nu bij Guido... Um, dus ja, nu, uh, nu moet hij uh, moet bewijzen. Ja, morgen voor het eerst die vrije training. Ja. Zondag de eerste, de eerste race. Als jij even terugdenkt aan jouw eerste ervaringen. Wat is jouw belangrijkste advies? Neemt u? Geniet ervan. Elke seconde, elke, elke ronde. Kan dat? Ja, ja, ja, ik ben ook begonnen bij een klein team. Minardi. Dat was, uh, ik, ik werd ook na 10, 12 rondes uh, werd ik ingehaald door een Michael Schumacher en zijn rode Ferrari. En het verschil tussen teams was toen enorm. Uh, en dat is nu iets minder groot, maar nog steeds is KTM geen winnend team. Dus daar moet je ook niet te veel op fixeren en veel energie aan verliezen. Je moet gewoon de uh, instappen met het idee van jongens, ik ben topfit. Uh, ik heb een goede winter achter de rug, want hij heeft natuurlijk kunnen testen met het team. Uh, ja, heel Nederland uh, die zal naar me kijken. Uh, ik, ik, ik moet gewoon een goede job afleveren en als de race finishen en mijn teammaat verslaan en, uh, en de auto's om me heen, wat ik kan. En, uh, maar vooral genieten. Dat is eigenlijk mijn eerste uh, ingeving. Genieten van. Robert Doornbos. Jij, komen dat soort jongens, uh, Louis Dekker, echt met, met advies ook nog, uh, naar Van der Garde? Ja, ja, ja. Maar ja, daar, daar heeft Van der Garde op dit moment niet meer zoveel aan. Want hij zal het niet horen. Want hij wordt geleefd op dit moment. Ik bedoel, iedere minuut met hem is gepland. Ik denk als hij dit interview hoort, dat het uh, nou, misschien over drie, vier weken, dat hij daar een keer tijd voor heeft. Ja. Formule 1 coureurs worden geleefd. De agenda zit hartstikke vol. Hij is maar met één ding bezig nu. Komend weekend gaat het dus uh, beginnen. Uh, gaan we weer veel veranderingen zien qua regels, qua technische uh, ja, banden, wat, wat allemaal niet meer? Het valt wel mee. Er gaat wat veranderen. De grootste verandering is denk ik de banden. Daar hebben alle coureurs ook nog een beetje onrust over... omdat de Pirelli's wel erg onvoorspelbaar waren de afgelopen jaren. En het lijkt erop dat het alleen maar erger is geworden... Maar wij, de kijkers, vinden dat niet erg. Want het is natuurlijk wel vermakelijk... dat Formule 1 al lang niet meer die voorspelbare sport is... die het jaar geweest is in het tijdperk Schumacher. En ook nog daarna, als je wist van nou goed, we zijn twintig ronden onderweg. dan nou weten we wel hoe het eindigt. Die situatie is echt, echt voorbij. Maar banden, dat is nog wel een verandering. Daar gaat wat, wat, wat in, in eh, dat, dat zullen we vanzelf zien... met compounds en dat soort eh, termen die ik dan over je heen kan strooien. Maar in grote lijnen blijft het dit jaar... Hetzelfde en komt een grote verandering volgend jaar als er echt uh, veel op de kop gaat qua motoren, downsizing, kleiner worden van motoren, minder. Uh, nou ja, het is het, het, dan gaat alles helemaal opnieuw en dan moeten teams echt een nieuwe wagen bouwen. En dit is een beetje een doorontwikkeling, dus Ach, heel verrassend zal het niet worden. We gaan in ieder geval uitkijken naar het komende seizoen Formule 1 met Guido van der Gouden. Louis Dekker, dankjewel. En zometeen het opmerkelijke verhaal over een Amazon die met haar paarden muurvast stond in de Franse sneeuw.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 1977, Mink de Vil en de Spanish Thrall. De eventing Amazone Blom kwam samen met haar paarden gistermiddag thuis van een reis uit Portugal. Op zich niet zo bijzonder waar het niet dat ze met haar trailer... met paarden er ruim 61 uur over deed. Het had natuurlijk te maken met de hevige sneeuwval in Frankrijk. Merel, goedenavond. Goedenavond. Allereerst maar even, hoe gaat het nu met je? Ja, goed. Uh, Varen is goed, moe en... Uh... Ik ben natuurlijk een beetje onder de indruk van alles, maar op zich uh, mag ik niet klagen. En hoe gaat het met je paarden? Nou, met de drie van de vier erg goed. Die zijn uh, vrouwensgewijs heel goed thuisgekomen. Gewoon moe, maar uh, fit en ze uh, eten goed en drinken goed. En, uh, uh, en eentje hadden we uiteindelijk toch vannacht nog ziek. Die bleek toch ziek van de wagen af te komen. En daar hebben we nu, uh, zijn we nu 24 uur mee bezig om die uh, boven Jan te krijgen. En die gaat nu gelukkig weer de goede kant op. Over uren gesproken. Je hebt er 61 uren over gedaan. Hoe lang was de bedoeling? De bedoeling was uh, 28 maximaal. ja. Oké, okay, dus ja, uh, ruim het, het dubbele dus. Uh, hoe heb je je paarden in leven kunnen houden? Uh, nou, wel in eerste instantie zelfwater bij ons en uh, hooi. En uh, enigszins nog wat kracht voor de, voor de paarden, maar dat mogen ze eigenlijk niet als ze op transport staan. Dat hadden we voldoende voor één dag, ongeveer 12 uur. Maar ja, voor twee uur was wat lang, dus uh, daar moest ik uh, naartoe op zoek om dat uh, allemaal te faciliteren. Want voor alle duidelijkheid, jij kwam in die onverwachte sneeuwval terecht in de buurt van Parijs. Ja, klopt, ja. En daar stond je muur en muur vast. Kon niet vooruit, achteruit, kon niet naar een wijkje in de buurt? Nee, dat stelde de gendarmerie daar misschien nog voor. Die heb ik op een gegeven moment aangehouden. Dat was de enige keer dat ze langs reden na 13 uur. Dan zeg ik, ja jongens, ik heb vier paarden op de kar, kunnen we wat regelen? En toen zeiden ze, nou als je ze nu afhaalt, dan uh, kun je ze gewoon ergens anders naartoe wandelen. Maar ja, paarden staan op ijzers, dus die kunnen helemaal niet op sneeuw en ijs wandelen. Dus, uh, dus het was absoluut geen optie En de vrachtwagen, ja, we konden tien meter naar voren en tien meter naar achter. Maar de Fransen hadden gewoon alles vanwege, alles afgesloten, tolpoorten. Dus we konden ook echt geen kant meer op. Was je bang? Nou, in eerste instantie eigenlijk niet. Want in eerste instantie we kwamen we er s'nachts aan. En ik dacht, zo meteen wordt het licht. En ach ja, dan staan we een dagje. En uh, dat maakt allemaal weinig uit. Maar toen het zo uh, ja, op, uh, op dinsdag dan rond een uur of uh, zes weer donker werd, dacht ik wel. Ja, ik heb nou nog steeds geen informatie. En het voor, uh, raakte langzaam op. En toen dacht ik wel, ja, dit moet niet te lang gaan duren. En toen ik vervolgens s'nachts wakker werd... en de paarden hadden honger en het koud en het was donker... en de accu's waren uitgevallen toen... Uh, en nog steeds zonder enige informatie toen uh, kwam er wel lichte paniek. En vooral duidelijk dat je was niet helemaal alleen, hè? Je was nog met twee anderen. Ja, klopt. Mijn broer was erbij en uh, het meisje wat voor mijn werk. Was erbij. Ja, gelukkig. Dus nog een beetje steun aan elkaar. Uh, maar, maar uiteindelijk, hoe, hoe, uh, hoe heb je het gered? De paarden konden uiteindelijk een keer naar buiten? Nou, om heel eerlijk te zijn, dat was... Uh, een beetje stuntelen. Uh, ja, uiteindelijk hebben we op de vluchtstrook uh, met ze kunnen wandelen... dat we de vrachtwagen natuurlijk een stukje naar voren konden doen en we ze af kunnen laden. En uh, uh, was er een sneeuwschuiver over de, sne uh, de vluchtstrook heen gereden... en konden wij de paarden langs uh, alle vrachtwagens en uh, ja, over de vluchtstrook wandelen. En al die mensen rond jullie heen hebben meegeleefd in de file. Wat gaat er toch gebeuren straks met die paarden? Nou, voor die truckers is dat natuurlijk heel raar. Kijk, het is met mensen met paarden altijd zo dat of je hebt er wat mee of helemaal niet. Dus er waren een aantal mensen die vonden het prachtig. En die kwamen paarden aaien en kijken en doen. En er waren er ook een aantal die sprongen angstig aan de kant. Ja, die moesten ook wel aan de kant, want wij kunnen met paarden met ijzers alleen maar uh, echt op het asfalt lopen en niet op ijzers, sneeuw. Ja, dus we moesten gewoon één lijn aanhouden. Dat waren vier paarden op een rijtje, ja, op de vluchtstrook. Ja, en toen uiteindelijk twee paarden even naar buiten mochten en die, die kon je vasthouden. Een derde paard, wat gebeurde er? Nou, dat was een beetje jammer. Kijk, ik probeerde, ik had vier fitte paarden bij me, dus ik zei oké, okay, we doen eerst de eerste twee en dan de andere twee wel. En uh, alleen nummer drie die nog op de wagen stond te wachten, ja, die had bedacht dat hij eigenlijk ook wel mee wilde. En je moet bedenken, ze staan echt tussen schotten uh, en vast aan touwen. Maar ja, paarden zijn natuurlijk uiteindelijk sterven. dus als ze echt iets willen, dan gaat dat gebeuren. Nou, dat klapte dus. Ik hoorde op een gegeven moment een klap achter me en ik keek om en ik zag nummer drie uh, vol enthousiasme van de vrachtwagen afspringen. En uh, volle galoppen over de snelweg. Uh, gelukkig mijn kant op komen en dit is zich ook wel weer vangen. Maar ja... Zonder begeleiding was dat natuurlijk niet de bedoeling. En gelukkig waren de auto's ook niet behoorlijk aan het rijden. Dus de schade viel mee. Gelukkig, gelukkig. Het is allemaal ja, goed afgelopen. Um, ja. Maar ja, al met al. Je, je, je kwam even maar het sportieve, je kwam uit Portugal. De wedstrijd daar ging redelijk goed, hè? Ja, het ging super. Ja, ik was uh, uiteindelijk twee weken in de tijd dat dus ik uh, tweede, vierde en zesde. Ja, want jij bent eventing Amazone. Um, Heb de Spelen van Londen net gemist. Um, ja. Druk aan het trainen voor Rio. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja, en, en ondertussen ook nog een studie rechten. Uh, heb je veel colleges gemist uh, do door de vertraging? Uh, ja, eigenlijk een hele dag. Dus ik heb het vandaag... Uh, ja, ik, het was een beetje gekker werk, maar ik ben toch vandaag maar weer braaf uh, naar de Unie gegaan. En ik denk, ja, ik moet toch weer een beetje aansluiting krijgen, want uh, anders loopt het wel mis. En ik heb over anderhalf week tentamens, dus dan moet het wel gebeuren weer. En vandaag moest je natuurlijk iedereen het verhaal nog vertellen. Klopt ja. Ja. Klopt, ja Nou, het is allemaal, uh, mogen we zeggen, met een sister afgelopen? Ja, daar ga ik wel vanuit. Ik verwacht dat het laatste paard ook gezond uh, weer wordt en. Uh... Kijk, alle schade is goed te herstellen. En die paarden hebben gewoon ineens onverwacht een week vakantie door deze reis. Dus ja, dat komt goed, verwacht ik. merelblom Amazone, op weg naar Rio... met ontzettende vertraging teruggekomen uit Portugal... door die ontzettende sneeuw daar in Frankrijk. Dank je wel voor je verhaal. En nog veel plezier en sterkte de komende periode. Ja, geen dank. Het is bijna tien minuten over half elf. Gaan wij verder met PK op twee wielen. Motorsport Jasper Iwema is nu drie seizoenen Nederlands hoop in bange dagen... in de Moto3-klasse. Maar tot dusver zijn zijn prestaties wat teleurstellend. De 23-jarige Iwema heeft het talent... maar mist ondanks dat nog de aansluiting met de absolute top. Vandaag trapte de Drent in Leusden het seizoen af... met de presentatie van zijn nieuwe team, het RW Racing Team. U bent niet in de wacht gezet. We zijn getuigen van de lancering van het nieuwe seizoen van de ploeg van Jasper Iwema. Snelle motoren dus. Een hele goede morgen dames en heren. We zijn hier voor de teampresentatie van het RW Racing GP Team. En dat is het enige Nederlandse team in de wereldkampioenschappen van motorwegrace. Dus daar zijn we best heel trots op. En fijn dat jullie in zulke grote talen zijn. De zon meegenomen, dus volgens mij kan het feest niet meer stuk. Maar ik wil eerst nog even iemand anders voorstellen, mijn lieftallige, charmante assistent van vandaag, Robert Dornbos. Ja, inderdaad, de oud Formule 1 coureur. Nou, wat een, uh, volgens mij moet ik dat andersom zeggen, of niet? Ja, dat mag ja. ook. Ik wil Welkom ook... allemaal. Dank jullie uh, voor jullie komst. Uh, Robert Dornbos, die van jou had toch echt vier wielen? Ja, uh, wat doe ik hier zou je zeggen? Het heeft me altijd wel geïnteresseerd. Ik, uh, ik, uh, ik heb mezelf nooit echt op durven rijden, denk ik, op zo'n motor. Maar wel, ik kijk graag naar de races. En dan uh, alle niveaus, motor 3 motor 2 en uh, MotoGP. We gaan beginnen. Ja, en dat zal tijd worden. Want uiteindelijk zijn we natuurlijk benieuwd naar de hoofdpersoon. Jasper Iwema, uh, aan die grote grijs van je te zien is het een open deur. Maar hoe is het met je? Ja, gaat goed natuurlijk. Het uh, nieuwe seizoen uh, zit eraan te komen. En dit is natuurlijk wat je wil. Een uh, goed team, een goede motor. En, uh, ja, ik voel me goed. Ik voel me fit en ik kan niet wachten tot het seizoen begint. Nog zo'n open deur, ben je er klaar voor? Ja, ik heb twee maanden nou in Spanje geweest trainen op een crossmotor en op een submotor motor. Uh, puur om nieuwe ja, aspecten te leren en om beter onder de knie te, te krijgen als coureurzaander. Uh, afgelopen maand ook uh, de eerste tests op de officiële motor uh, gehad en alles ziet eruit uh, dat alles klopt. Dus uh, ja, ik ben er zeker klaar voor. dan veel raakvlakken ten uitzien van. Jouw eigen verleden uh, raakvlakken zijn dat je uh, leeft uh, als een topsporter, dus, uh, dus vrij eenzaam. Uh, we hoorden het net al even zeggen, Jasper, dat hij dus, uh, de wintervoorbereiding was twee maanden alleen in Spanje uh, in een busje, uh, de circuitjes af met, met zijn motor en uh, dagen rijden. Zes, zeven uur per dag op een motor zitten. Ja, dat is ik heb dat nooit kunnen doen uh, in Formule 1. En dat de Formule 1 heeft misschien wat meer luxe en meer glamour, maar in de andere niveaus onder Formule 1 deed ik dat wel. Woon ik ook uh, alleen in Italië of alleen in Engeland, uh, was je alleen maar aan trainen, eten. Te slapen, wachten tot de kans dat je in de auto kon. Um, dus ja, dat is, dat is een lifestyle. En, en, en daarin voel je je al snel uh, verbonden met elkaar. Vind je ook dat je nu een stap moet gaan maken? Um, het is niet zozeer druk in de zin van... Uh, dat het negatieve gevoelens opwekt. Het is, ik weet dat ik het kan, dus nu kan ik het gewoon... in deze situatie kan ik het laten zien. En als ik het niet kan laten zien... Dan ben ik misschien inderdaad niet goed genoeg, maar vooralsnog ben ik de beste Nederlander... en ik weet dat ik, dat ik toch veel meer in staat ben dan ik dan de afgelopen twee jaar heb laten zien. Nu moet er gewoon een Nederlander opstaan die echt de top haalt. En, en, en, en natuurlijk, Moto3 is fantastisch, maar MotoGP is de echte top. En uh, waarom, waarom niet? Ik bedoel, als Jasper het goed doet, uh, als jong, misschien over een jaar of twee uh, dat het door kan. Ik ben dus nog niet bezig met een Moto2 en MotoGP carrière. Ik ben alleen bezig om eerst dat doel te halen. Okay, uh, ik was goed op weg in, tot en met 2010... 11 en 12 natuurlijk een, een beetje een, een paar hinderlagen gaat, of hindernissen gaat. En uh, ja, ik hoop nou gewoon dat ik daarmee verder kan. En, en uh, daarna uh, ga ik pas verder kijken naar mode 2 of, of eventueel zelfs motor GP carrière. Maar tot dusver focus ik mij op de, op de motor 3. Met onze troef, hè? En uh, ik zal de eer hoog houden. Wat een rust, wat een rust daar. En het ging over Moto3, Jasper Iwama en Robert Doornbos... in een reportage van Matthijs Westraat. We gaan het hebben over voetbal. En dat waren de nummers 3 en 4. Manchester United en Arsenal. Ze verlieten als laatste Engelse clubs de Champions League. Manchester City en Chelsea kwamen niet eens door de poolfase. En dat is toch opmerkelijk voor een land... waar gemiddeld de hoogste salarissen worden betaald... en de beste voetballers spelen op een enkeling na. Aan de telefoon nu Jan Hermer de Bruin. Hij is hoofddirecteur van Voetbal Magazine 11 en hij is adept van het Engelse voetbal. Jan Hermer, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. He, heb jij een verklaring? Nou, niet echt eigenlijk. Uh, het, het is nog maar een, een maand of tien geleden dat ik op een hele mooie avond in uh, München zat. Om daar naar München uh, Bayern tegen Chelsea te kijken in de finale van de Champions League. En uiteindelijk was Chelsea daar de, de, de winnaar. Uh, dat is fijn, niet helemaal terecht, maar. Dankzij ontzettend veel inzet en, en, en hier en daar toch wat, wat, wat individuele klassen. Dus tien maanden geleden wonnen ze de Champions League. En een paar maanden later waren zij er al uit. En uh, de, ja, de een naar de andere, uh, het, het is denk ik voor een stukje toeval. Hè? De, de manier waarop ging ook verschillend. Chelsea had in die wedstrijd in München zijn absolute hoogtepunt. Daar hebben ze tien jaar lang onder Abramovic toegewerkt. Uh, het was een heel oud elftal, dus daar moest gewoon een nieuwe ploeg worden gebouwd. En we waren en thuis, thuis het toernooi al een paar keer staan. door het over de naad gekropen tijdens het toernooi? Ja, zeker. Het is, uh, ze hadden het misschien nog wel kunnen, kunnen redden, maar die, de, de, de, de ploeg de, de, met de trainers, het, het, het, het klopt allemaal niet. Hè. Je, je ziet er ook weer, ze hebben uiteindelijk de trainer, een vervanger, pelitis uh, is er nu weer terug. Dus dat is eigenlijk het, het meest logische, het, het raarste verhaal eigenlijk van alles en iedereen is Manchester City. Die met, uh, als kampioen, uh, laatste zijn geëindigd. In een ploeg met Dortmund, Real, Ajax en zijzelf. Uh, en, en, en, en dus uh, Dortmund, dat, dat, dat kan dan nog, Reo, Madrid ook. Maar de manier waarop het was, allemaal zo. Ja, ik had bijna een woord, niet voor de radio. Maar zelfs slap, zo, zo, uh, zo, alsof het er geen bal kon het, Dat is heel raar. Als je nu naar de andere wedstrijden kijkt... de Manchester United, die speelden uit bij Real Madrid. Hartstikke goed. 1-1 is een prachtig resultaat. Kwamen thuis met 1-0 voor. Toen deed je dat incident voor met die Turkse scheidsrechter en die rode kaart. Daarna spoort het even in. Dat, dat is ook weer incidenteel. En dat Arsenal, wat op zich uh, ieder jaar wat aan het verzwakken is... speelde tegen Bayern... Wat in potentie een Champions League winnees ging ook volkomen uh, verwacht onderuit uh, in de eerste wedstrijd. Maar hadden die toch met die 2-0, uh, bijna nog zelfs uh, wel de volgende ronde gehouden. Dus het, het zijn wel bijzondere verhalen die er, die er een beetje aan uh, aanhangen. Maar vier keer toeval is natuurlijk geen echt toeval meer. Nee, wij proberen toch een beetje structuur aan te brengen. Ja. Dan, want, want, wat, wat kunnen we ermee? Maar dat zal in Engeland ook gebeuren. Ik bedoel, is er veel ja, ophef? Sta staan de kranten er vol ja. van? Dat, de, de, dat natuurlijk, want ze zijn in een eer aangetast. Denger uh, gebruikte het gisteren ook in de persconferentie... Hè, om, om aan te geven dat blijkbaar de rest van Europa aan het inhalen is. En wat u daar precies mee bedoelde, is me niet helemaal duidelijk. Ik, ik denk dat wat er, wat er natuurlijk aan het gebeuren is... is dat een van de krachten van het Engelse elftal de enorme inzet is altijd het, het, het volledig gaan. Ja, dat zie je wel met meer ploegen. Real Madrid kan ook fulltime bij uh, Bayern München kan... Naar voren stomen. Dus misschien dat hij dat een heel klein beetje bedoelt. Maar uh, meer dan een echte uh, ja, eer aangetasten. En dat ze zich erover zorgen maken, dat is wel logisch. Maar aan de andere kant, nogmaals. Uh, ze hebben de Champions League uh, nog steeds in huis staan. En uh, die wordt pas over twee maanden weer ingeleverd. Kun jij trouwens nog vinden in wat de laatste tijd ook regelmatig wordt gezegd. De Duitse competitie is misschien de Engelse wel voorbij? Dat, uh, dat, dat heb ik het idee. Ik, ik, in een aantal opzichten is de Duitse competitie eigenlijk al jaren fantastisch. Uh, ik, ik, ik mag er graag naartoe gaan, dan rij ga je in de auto en dan bij de grens oh, zie je al die auto's rijden met, met die sjaals uh, uit de achterramen. Het is een enorme gebeurtenis. Hè? Ik geloof dat het al een jaar op 8, 9 op rij is dat ze daar de hoogste gemiddelde toeschouwersaantallen hebben. Ze zijn toen ook begonnen met uh, hun versie van Financial Fair Play. En het zijn nu allemaal grote, prachtige clubs die financieel gezond zijn... die op een normale manier hun, hun, hun, hun geld verdienen... en de organisatie steeds meer aanpassen. Dus in dat opzicht zeker. En als het allemaal lukt, dan kan je natuurlijk ook wel betere spelers aantrekken. Bayern München kan op financieel gebied nu mee met iedereen. En daar hebben ze geen seik voor nodig en daar hebben ze geen rijke rust voor nodig. Dat wordt allemaal gewoon verdiend met de toeschouwers en met de sponsoren... Dat is dat is één. Borussia Dortmund is iets kleiner, maar toch op, op, op weg en ertoe met iedere uit 80.000 toeschouwers. Ja, dat, dat, dat is ook in Engeland een uitzending van mensen die niet dit Chelsea speelt, ook maar voor 38.000 uh, man. Uh, de Arsenal met het nieuwe stadion maar kunnen er 60 in bij Manchester City ook 60. In Duitsland is in veel opzichten, is het een enorme grote gezonde competitie die ieder jaar beter wordt en, je ziet het ook aan de UEFA-ranglijsten. Duitsland is Engeland uh, uh, heel erg dicht genaderd al in, in de positie... om ook dat over te gaan nemen. Hey, Duitsland is op dit moment, voor mijn gevoel... na de Spaanse competitie, de tweede competitie van Nederland, dan, uh, van, van Europa... dan komt Engeland en Italië is wat aan het wegzakken. Oké, okay. Jan Herman de Bruin, dankjewel, hoofdredacteur van Voetbal in 11. En volger dus van het Engelse voetbal... over de uitschakeling van alle Engelse clubs in de Champions League. En zo meteen maar eens even luisteren hoe de... De Engelse clubs het vanavond hebben gedaan in de Europa League. Als we gaan schakelen met het matchcenter op de redactie. You That I could do that, just walking the dead, sitting in the jungle, under the stars, a man lost in time. Near Car Just walking the dead Thousand people, Crossbars are broken, Fingers are crossed just in case, Walking dead. David Bowie, deze maand kwam zijn album uit, The Next Day, and Where Are We Now? Is juist al op lopen de Engelse clubs in de Europa League. Vanavond de returns in de achtste finales van de Europa League. Net als we over de Champions League. We gaan schakelen met het matchcenter met Ragnar Niemeyer. Ja, Tottenham heeft het gehaald. Maar hoe gaat het met Chelsea? Dat uh, staat met 3-1 voor. Dat is genoeg voor de ploeg van Rafa Benitez, de bondscoach, of de bondscoach, de trainer... Drie minuten blessuretijd zitten er wel zo'n beetje op op Stamford Bridge. En dat betekent dat Chelsea met uh, ja, hangen en wurgen, met de hakken over de sloot, doorgaat naar die kwartfinale. Dus de ploeg had het zich veel makkelijker kunnen maken door uh, bijvoorbeeld in extra tijd zojuist te scoren. Maar ook door een strafschop binnen te schieten. Want ik had jou die 3-1 van Fernando Torres volgens mij nog niet verteld. Hij mocht in de 71ste minuut scoren. Goede individuele actie wel. Hij kreeg een minuut of tien geleden een penalty de bal op de lat. En ja, wat dat betreft als je zo'n bal erin schiet dan ben je veel eerder door. Nu blijft het spannen tot in de laatste seconde en had het zojuist nog gekund in de extra tijd. Maar Chelsea gaat het redden. De Spurs redden het ook. Ondanks een dikke 4-1 nederlaag op bezoek bij Inter. Garrett Bale ontbrak vanwege een schorsing bij de ploeg uit Londen. Ook al uit Londen. Adabajor met zijn doelpunt, zeer belangrijk, want op basis van het uitdoelpunt, zou je kunnen zeggen, gaat de ploeg uit Londen, de Spurs, Tottenham gaat door ten koste van Inter. Dat heb je met de Engelse ploeg gehad. Ja, en dan uh, hebben we natuurlijk ook nog onze, onze Guus, hè? Met, met Angie, hoe gaat hij. Ja, die uh, staat al een tijdje te spelen met uh, zijn ploeg met 10-man. Uh, op bezoek bij Newcastle United. Het eerste duel eindigde in uh, Moskou, want daar speelt Anzi zijn wedstrijden ook in 0-0. Al heel lang geleden krijgt uh, Caracela González een speler die onder een, uh, of met een uh, Marokkaans paspoort voetbalt. Een rode kaart. We zitten ook daar dik in de extra tijd. Bij Chelsea is het overigens afgelopen. Chelsea is net als Tottenham Hotspur dus door. Maar Anzi ja, schoot zojuist nog een minuut of twee geleden een vrije trap op de lat. Dat deed Mark Boussoufa. En op het moment dat ik dat zeg, zie ik het doelpunt van Newcastle United. Dik drie minuten in de extra tijd. Die drie minuten zitten er zelfs al op. En dat betekent dat het over en uit is voor uh, Guus Hiddink met zijn ploeg. We zien nog even op de monitor een uh, speler van Anzi in de Katacomben. Die daarvan uh, van baalt. Maar het doelpunt van Newcastle United... Voor het eigen publiek op St. James's Park en Hiddink dus uitgeschakeld. En dan krijgt die rode kaart dus toch wel gevolgen. Want ze hebben dus heel lang moeten spelen bij Ansi met 10 tegenstanders. Het is een aanval. Ik kijk er nog even aan naar vanaf de andere kant. Vanaf de rechterkant van het veldbal voorgebracht. En dan binnengekopt. Goed gedaan. Van heel dichtbij. Lange spits die hem mag maken. En dan is het raak. Hiddink gaat eruit. Ja, dat is een pijnlijk verlies. Dankjewel Niemeyer vanuit het Match Center over de wedstrijden in de Europa League. De achtste finales. Er wordt dus morgen gelood voor de kwartfinales van de Europa League en de Champions League. Einde van deze uitzending van Langs de Lijn. We zijn er weer morgenavond om 10 uur dan met Dionne de Graaf. En zo we dadelijk op deze zender met het oog op morgen. Presentatie Chris Keijne. Goedenavond. Je hobbies, gaudium, mainum. Abemus, papa. Paul is in Argentijn aan Jezebied. Argentino. Argentijn Bergoglio is dus de nieuwe katholiek leider. Een paapst, der zich Franziskus noemt. Fratellië, sorelle. Buonasera. Alsof het zo ja, we zijn. Goedenavond, Spanje.